Vlinders op de maan Meester Kropotkin, de sterrenkundige van prins Azov, had zijn kijker op de hoogste toren van het kasteel gezet en stond aandachtig naar de maan te kijken. Opeens werd hij op zijn schouder gedikt. Meester Kropotkin keek rustig verder, want hij was eraan gewend dat de prins elke avond bij hem kwam om te vragen of er nog iets bijzonders op de maan of op de sterren te zien was. Daarom schrok hij verschrikkelijk toen prins Asof ineens tegen hem begon te schreeuwen Kropotkin, vanavond moet je kijken of er vlinders op de maan zijn. Maar hoogheid, het is koud en dor en leeg op de maan, zei Kropotkin. Iedereen weet dat er op de maan geen... Ja, ja, ik heb genoeg gehoord, zei prins Azov ongeduldig. Toch wil ik dat je die vlinders voor me vindt. Anders krijg je deze maand geen geld. Heb je dat goed begrepen? Kropotkin boog zijn hoofd en fluisterde. Goed, hoogheid. Want meester Kropotkin had een vrouw en drie kinderen. En als hij geen loon kreeg, zouden ze geen eten hebben. Ben je wel eens op de maan geweest? vroeg prins Azov. Nee, hoogheid, antwoordde Kropotkin. Dan kun je dus ook niet weten of er wel of geen vlinders op de maan zijn, zei prins Azov. Over een maand geven de prinses en ik een groot feest. We hebben wel honderd gasten uitgenodigd. En die zullen vast allemaal de vlinders op de maan willen zien. Je hebt dus een maand de tijd om ze te vinden. Meester Kropotkin ging naar huis. Hij wilde niets eten en ging zwijgend op een krukje bij het haardvuur zitten. Zijn vrouw, Anna, vroeg bezorgd, je bent toch niet ziek? Nee, maar ik wil met rust gelaten worden, bromde Kropotkin. Eet door, zei Anna tegen haar kinderen. Vader voelt zich niet goed. Na het eten gaan jullie meteen naar bed, dan kan vader rusten. Toen de kinderen naar bed gingen, fluisterde de oudste zoon, Gregor. Ik weet wat er aan de hand is, moeder. Vader moet binnen een maand vlinders op de maan vinden. Anders krijgt hij van de prins geen loon. Jori de Stalknecht heeft het me verteld. De volgende dag nam meester Kropotkin zijn dochter Natasha mee... om de sterrenkijker schoon te maken. Dat deed ze elke week. En meestal zong ze daarbij het hoogste lied. Dan riepen de mensen die op het land werkten... Wat zing je toch mooi Natasha?" Maar die dag zong Natasha niet... Ze poetste zwijgend de lenzen van de sterrenkijker tot ze glommen als spiegels. En ook haar vader zei geen woord. Opeens stond prins Azov voor hen. Ik heb groot nieuws, meester Kropotkin, zei hij. Alle gasten hebben laten weten dat ze graag naar de vlinders op de maan willen komen kijken. Maar er zijn helemaal geen vlinders op de maan, zei Natasha. Laat dat eigenwijze kind haar mond houden, meester Kropotkin, zei prins Azov. De sterrenkundige sloeg zijn arm om zijn dochtertje heen en zei zachtjes dat ze stil moest zijn. Op de avond dat we naar de vlinders op de maan komen kijken, zal ik mijn orkest laten spelen. En dan wil ik dat de vlinders op de maat van de muziek dansen, zei prins Azov nog. Ik heb een verrassing voor je, meester Kropotkin. Je vrouw en je kinderen mogen ook komen kijken. Die avond lag Natasja te woelen in haar bedje. Hoe zou ze haar vader kunnen helpen, vroeg ze zich af. Plotseling ging ze rechtop zitten en glimlachte. Ze kroop uit bed en liep op haar tenen naar beneden. Ze pakte een schaar, kleurpotloden en papier en ging aan het werk. Na een uur lag ze weer in bed. Maar daarna ging ze elke avond een poosje naar beneden. De dag van het grote feest brak aan. Meester Kropotkin wachtte angstig het ogenblik af dat het donker zou worden. Terwijl de gasten aan tafel gingen, liep de kleine Natasja de trap op naar de toren. In haar handen had ze een doosje. Er waren heel veel mensen uit het land naar het kasteel van Prins Azov gekomen, want het nieuws dat de sterrenkundige de opdracht had gekregen vlinders op de maan te zoeken, was rondgegaan als een lopend vuurtje. Sommige mensen maakten grapjes over Meester Kropotkin. Ik durfde wedden dat de vlinders in zijn neus zullen bijten, zei een man. En ik durfde wedden dat ze in zijn waard een nestje zullen bouwen, zei een dikke mevrouw die grappig wilde zijn. Meester Kropotkin zuchtte diep. Daar kwamen de prins en zijn gasten al aan. De prins liep de trap op naar de toren. Zijn gasten liepen achter hem aan. Iedereen hield zijn adem in toen meester Kropotkin de sterrenkijker in de richting van de maan zwaaide. Met trillende vingers stelde hij de lenzen scherp en keek. Hij kon zijn ogen niet geloven en schudde zijn hoofd van verbazing. Prins Azov duwde hem opzij. Hij keek door de kijker en begon te juichen. Meester Kropotkin, het is je gelukt! Je hebt de vlinders op de maan gevonden. En nu wil ik ze zien dansen. Orkest begint te spelen, riep prins Azov. De vlinders begonnen te dansen. Natasja zat trillend van spanning tegen de muur van het kasteel. Ze hield een touwtje vast en trok eraan op de maat van de muziek. Alle gasten kwamen naar de dansende vlinders kijken. En daarna riep prins Azov... Mevrouw Kropotkin, nu is het uw beurt en uw kinderen mogen ook mee. Mevrouw Kropotkin liep met haar twee andere kinderen naar boven. Maar ze waren zo opgewonden toen ze de vlinders zagen dat ze tegen de lens stoten. De lens met de vlinders die Natasja uit papier had geknipt viel naar beneden. De lens brak in duizend stukjes. De papieren vlinders raakten los en waaiden weg. Hoger en hoger vlogen de vlinders. Ze gaan terug naar de maan, riepen de mensen. Alleen prins Azov begreep dat hij was bedrogen. Maar hij wilde het niet laten merken. Hij riep, meester Kropotkin, je bent verstandiger dan ik dacht. Je hebt niet alleen de vlinders op de maan gevonden, maar je hebt ze ook nog naar de aarde gehaald. Je krijgt deze maand tweemaal zoveel loon. Meester Kropotkin gaf Natasja een kus en fluisterde. Dank je wel, slimme dochter. En terwijl de laatste vlinders wegvlogen, vierden alle mensen feest...